De schutter opende het vuur op Giffords... en een groep toehoorders tijdens een politieke bijeenkomst. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. Volgens de dokters revalideert Giffords goed. Een paar dagen geleden zette het congreslid foto's van zichzelf op internet... waarop te zien is hoe ze eruit ziet na de vele operaties. De volledige maansverduistering van afgelopen avond... was op veel plekken in Nederland niet te zien. Het was te bewolkt om overal de volle maan... in de schaduw van de aarde te zien schuiven. Het natuurverschijnsel begon rond half negen... Kort na middernacht was de maan weer helemaal verlicht. Op het hoogtepunt was de volle maan door de schaduw oranje gekleurd. Via livebeelden op internet was dat moment goed te volgen... op andere plekken op de wereld. Het weer vannacht droog, het koelt af tot de graad of 13. Overdag bewolkt en buien met in het oosten kans op onweer en windstoten. Het wordt dan tussen de 18 en 21 graden. Vrijdag een paar buien, maar ook wat zon. Dit was het internationaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. Vandaag stond deze ingezonde brief in de Volkskrant. Inheems is niet per definitie goed en uitheems niet slecht... stelt Ben van Rij in de Volkskrant van 10 juni. Toch zou ik graag zien dat die duizenden halsbandparkieten... die sinds enkele jaren de Randstad zijn komen opvleuren... naar de Betuwe verhuizen. Daar zijn namelijk veel meer fruitbomen te vinden... dan het paar dat ik in mijn tuin heb... en waar ik sinds een paar jaar nooit meer rijp fruit van af heb weten te krijgen. Omdat die vandalistische halsbandpakieten het enige groen wegkapen. Mocht dat in de Betuwe ook gebeuren, dan zal het als plaag worden erkend... en kunnen de fruittelers voor subsidie in aanmerking komen, schrijft Erik Sjoerts uit Rotterdam. Ja, ik ben benieuwd naar uw confrontaties met de natuur in het komende uur. Al dan niet met halsbandpakieten. Confrontaties met dieren, met landschappen. Die nachtelijke wandeling bijvoorbeeld in het bos... toen u uh, hopeloos verdwaald was. Of die vreselijke jeuken bezorgd door de eikenprocessierups. U kunt bellen met 0800-1121. er zijn voor niks. 0800-112x. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. NCRV.nl. Casa -ncrv en twitteren dat kan ook met hashtag casaluna. Aan de telefoon heb ik Jack. Dag Jack, goeienacht. Dag, met Jack. Ja. ja, ik weet niet of je het je nog kunt herinneren... maar de echte luisteraars van de Radio Wijn, die hebben het verhaal misschien al eens een keertje gehoord. Twintig jaar geleden heb ik een via door de Verenigde Staten gezworgen... gecowboord, geroodiood. Ja. En hoofdzakelijk in de Sierra Nevada's, dus het gebergte tussen Californië en uh, Nevada in. Ja. Daar heb een paar immens grote wildernisgebieden. Um, Twee daarvan, dat zijn wel de grootste, dat is de Ansel Adams Wildernis en de John Muir Wildernis. Ja. Dat zijn echt, ja, voor Nederlandse begrippen, absurd grote stukken wildernisgebied, maar dan ook echt wildernis. Daar uh, kan en mag geen gebruik gemaakt worden <coughs> Sorry. van gemotoriseerd verkeer. Er zijn ook geen wegen. Nee. Er zijn een aantal um, stuwmeren die door de mens zijn aangelegd. Die liggen in lijn van elkaar. Waar um, die op zijn, uh, die zijn, eigenlijk zijn gemaakt als, als waterbuffer voor de landbouwers en de veetelers in de Vallei. Mm -hmm. Maar die uh, aangepast zijn ook voor elektriciteitsopwekking. Ja. Daar loopt een weg naartoe. Maar bij de laatste um, stuw houdt ook de weg op. Ja, die hebben ook geen zijstraat of iets dergelijks. Het is dus puur gebied van de, de zwarte beren. De, nou ja, de, de, de mixen daarvan. Blonde beren, bruine beren. Dat is allemaal een en dezelfde soort. En Jack, hoe lang heb jij vertoefd in die wildernissen? Ja, Ongeveer vier jaar. Ja, je hebt via door Amerika getrokken. Maar hoe lang heb je in dat gebied, in zo'n uitgestorven die? gebied, Twee uh, vertoefd? Twee jaar. Twee jaar. En hoe is dat dan? Want je komt uh, uh, hoogstens een zwarte beer tegen, maar nooit een mens. Of zelden een mens. De mens, is, de mens is gevaarlijker dan de zwarte beer. Ja, heb je dat uh, zo ervaren? Ja, de, de wilde dieren gaan van je weg. Je moet alleen de logica erin zien. Um, jij zit in hun gebied. Ja. Zij voelen zich pas bedreigd. Wanneer ze bijvoorbeeld jongen hebben, dan moet je niet tussen moeder en jong inkomen. Dan zal ze natuurlijk, zoals iedere moeder ter wereld, of ongeacht of het mens of dier is, niet beschermt de jongen. Als je dat niet doet, zal ze van je weg gaan. Slangen gaat van je weg. Ponna, ik heb er nooit een in levende lijve gezien. Nee. En waar logeerde of, je, of... Jack, in, in die periode? Uh, sliep je in tenten of, of, of, of staan daar hutjes? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, als wij um, achter het vee aan zaten... Je moet het zo zien. De bergweiders werden vroeger in de zomerperiode bevolkt door bisons, ja. die wisten dat daar helemaal uh, grasvoorradig was. Dus die trokken over de passen. Een aantal kuddes. En die vraten dus die hele bergwijde kaal. Nu de bizon sinds midden vorige eeuw zo'n beetje tot het verleden behoort. Op een paar, eh, nou ja, zielige kleine door de mens gehouden kuddes. Nou, eh, moeten de koeien dat natuurlijk eh, voor hun gaan doen? Want mm -hmm. anders krijg je veel te veel brandstof die zich daar op gaat ropen. Dan krijg je immens hete bosbranden als dat niet afgevreten wordt. Ja, ja. Dus wordt. De lokale boeren wordt dat gepacht. Dus, de er wo dus er wonen wel mensen daar in die, in die uh, wildernisparken? Nee. nee uh, Want waar wonen die boeren dan, die, die, uh, ja. die gebieden pachten? Die wonen in het voorgebergte aan de kant van bijvoorbeeld de Californische zijde. Oké. Okay. Plaatsen, plaatsen als Fresno's en de grote plaatsen Bakersfield. En dan van daaruit richting het gebergte. Mm -hmm. Daar heb je de grote rentjes... En daar loopt het vee in het, uh, de winter uh, van die hellingen gebruik te maken... waarop het leeg regent en die mooi groen zijn. Mm -hmm. En nog niet, uh, nog niet boven de sneeuwgrens. Nee. Dan in het voorjaar dan worden die kuddes die zoveel mogelijk... per hele grote vrachtwagen, wagens, vrachttreinen liever gezegd... Ja. Uh, worden ze gebracht tot aan de voet van het gewerkte. Van daaruit worden ze gewoon op de ouderwetse manier gedreven over de eerste passen. En dan heb je... dat de koeien, die koeien zijn dus bekend in dat gebied... die vormen allemaal kleine groepjes. En de natuurlijke groep zal nooit groter zijn dan zo'n twintig stuks. Nee, nee. Die blijven de hele zomer, blijven die boven. En met die hoeveel krijgen... mensen waren jullie daar dan, Jack? Want jij, jij, jij uh, uh, uh, vertoefde daar om, om, om die koeien in het gareel te houden, als het ware. Hè? Uh, ja. en met hoeveel mensen waren jullie daar? Wij deden bijvoorbeeld een 750 koeien met een 750 jaarlingen. En er werden dan ongeveer een 700 jongen geboren. Deden met vijf man. Met vijf man? En die vijf mensen die, die verbleven dan ook in dat wildernispark? Ja, wij bleven, wij bleven boven. Wij ja. hadden daar een cabin. Mm -hmm. Op een centrale plaats. Een, een hut. Um, daar hadden we wat elektriciteit die opgewekt werd door, uh, door middel van zonnecollectoren, die waren er al. Ja. De Broek Broekenstadiums. <laughs> uh, verder de vergoden windmolens. Daar hadden we wat elektriciteit van. Ja. Verder moesten we het doen met uh, wat de natuur ons gaf: aan brandstof. En hoe lang zaten jullie daar dan uh, in de zomer? Hoeveel maanden? Ongeveer drie maanden. En gaat dan op een gegeven moment, dat vraag ik me dan af, gaat die natuur je dan niet enorm tegenstaan? Je zit met vijf mannen in een cabin. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, bedoel, de natuur is wellicht schitterend, maar op een gegeven nee. moment wil je toch andere mensen spreken. Wil je leven om je heen, kan ik me voorstellen. Nou, het is nog, het is nog erger. Dat is een basis waar je op terug kunt vallen. Maar die vijf mannen die zitten hooguit. Uh, een ploegje van twee en een ploegje van drie. Die trekken ieder een andere kant op langs de grenzen, de van het totale terrein... de meest onbegaanbare passen... om te kijken of het vee daar niet overheen wil. Dus je komt elkaar nauwelijks tegen, bij wijze van spreken? Ja, nou, je weet waar de bergweiders zijn. Ja, je kunt elkaar opzoeken... maar in principe ben je over het hele gebied verspreid aan het werk. Uh, ja. Jij hebt daar twee jaar uh, op en af uh, gewoond in die wildernisparken. Je moet dus tegen eenzaamheid kunnen. Ja, ja. En wa waar vind je die nu nog in Nederland... Um, in mijn werk. <laughs> Wat doe je voor werk? <laughs> ik, ben de, ik zit in de beveiliging, alarmopvolging. Ik werk dus in mijn eentje iedere nacht. Alleen maar, alleen maar s'nachts van s'avonds tot morgen morgens. Ja, een man die graag uh, alleen is, ben je? Ja, ik, ik hou van, uh, van de stilte. Ik heb uh, daar helemaal geen moeite mee, nee. Nee, in die zin was de natuur ook in Amerika een vriend voor je? Ja. Jack, dankjewel voor dit gesprek heel fijn. En een goede nacht nog. Dag. daar Mevrouw Matthijs, goede nacht. nacht Mevrouw Matthijsen, hoeveel natuur kunt u hebben? Nou, ik heb aardig wat natuur om me heen. Ik bedoel, ik zit wel meer in de stad, ja. maar ik heb een lekkere tuin en daar komen heel veel vogels. Ik heb zelf vogels. Ik heb vissen in een vijver in de tuin. Ik ga regelmatig naar een bos, ik heb een hond, ik heb uh, ja, vogels in, uh, in volière. Dus ja, wat wil je nog meer? U zoekt de natuur op en u creëert natuur om u heen dus eigenlijk? Ja, ja precies. Maar nu heb ik nog een probleem. Oh, en wat is dat dan? Voor het dan? tweede jaar achter elkaar vind ik bij mij in de schuur, ergens in een hoekje op de grond, een nest jonge katten. Oh. En die kan ik echt niet hebben. Nee, en waarom kunt u die niet hebben? Want u houdt nou, van dieren. Ik, ik, heb een, ik heb een hond die er helemaal niet tegen kan. Oh ja. Ja, en met die vogels in, in mijn tuin. Kan oh ja, ik, ja. Ik, ja ik, dat Dan zit die ik. natuur elkaar een beetje in de weg, dus eigenlijk bij u in de tuin. Ja, ja, ja. Nou ja, en die, die, die wilde katten hier in de buurt, daar kijkt geen mens naar om. Maar die, uh, ja, ik heb nu weer jonge katten, verleden jaar ook al. En toen heb ik dierenbescherming uh, heb ik gebeld, maar dat is ook een hijsa. En uh, ja, dan nou moet ik morgen weer op zoek naar uh, bijvoorbeeld mensen die een kat hebben die die, die, die beestjes zogen kan. Ja, want het die, zijn bijvoorbeeld... dus wilde katten die, die daar hun uh, ja. nesten creëren. Ja, ja. Ja, dat en is En die lastig. lopen hier, die, oh, het vee moet hier van de katten. En uh, ja, nu heb ik weer een nest in de tuin. Ja, vreselijk. Ja. In, in de schuur. En dat, dat, dat ik gebeurt... Ik heb in een doos gedaan, ja. want uh, ja, die, die, ik... ik ik hoorde ze blaren en, en, en doen toen ik dan in de schuur was. En ik had het van de week al, dacht ik, eerder gehoord. Toen dacht ik, ja, ik heb me verbeeld. Maar nu ging ik even brood halen vanmorgenochtend in de vriezer in de schuur. En uh, ja hoor, toen heb Tis ik Het is weer zover. In... Zegt u? Het is weer zover. ja. Ja, ja, en hoe, hoe gaat het dus morgen? Ik heb een doos gedaan en ze staan nu binnen. En ik zal morgenochtend, ik denk dat ik ze naar het asiel probeer te bellen. Ik ze, uh, brengen. Ik zal maar even opbellen. Ja, dat zou ik maar doen als ik u was. Ja, ja, ja, ja. ja natuur ja, is kan mooi. Ik kan niet in de nacht niet bellen. Nee, want nee, nee. Ik zie me aankomen. Nee, dat zou ik ook niet doen. Maar morgenochtend <laughs> zou ik toch dat uh, asiel maar eens bellen. Ja. Of ze uh, die katten kunnen opvangen, die jonge katten. Ja, precies. Ja, nou, nou, maar ik na, na, zit iedere keer met het probleem. Ik wou maar dat er eens een keer wat. Ze hebben het altijd over honden en dit en dat. En problemen met honden, daar hebben ze het altijd over. We nooit over problemen met katten. Maar die krijgen dan de mensen die ze niet gebruiken kunnen. Ja, zoals u? Ja. Ja, u heeft geen probleem met honden, maar met katten. Ja. Je zal er maar mee zitten, mevrouw Matthijs. Ik hoop dat het, uh, dat het asiel de katten weet op te vangen morgen. Ja, dat hoop ik ook. En sterkte ermee. Ja, dankjewel. Dag, mevrouw Dank ja, Een prettige uitzending. Ja, verder. dankjewel hoor. Dames. Sylvie, goeienacht. Ik denk wacht, dat dat... Wacht, wacht, wacht. Heb, ik heb mijn radio uit. Oh, gelukkig. Je bent er wel, Sylvie. Hallo. Nee, nee, nee Wacht even. Er gebeurt iets raars. Ik hoor jou wel of Sylvie? Er gebeurt misschien wat raars, maar ik versta je wel. Nee, dubbel op de radio. Op de sleeptimer en op de gewone aan- en uitknop. Op de sleeptimer en de aan- en uitknop. Maar ja. hebben we contact, Sylvie? Ik ben even je naam kwijt, sorry. Helko, maakt niet uit. Helko, Zeg Sylvie, uh, uh, uh, wanneer uh, wordt de natuur jou wat te veel of ben je juist een enorme natuurliefhebber? Nee, ik ben helemaal van de natuur, maar ik ben ook niet van de natuur. Oh, hoe zit dat dan? Nou, ik heb een, een tuintje, zeg ik net tegen je collega. Ja. En dat is natuurlijk gecultiveerd gebeuren. Ja. En dat hebben mijn buren ook. Ja. Dus ik heb een tuintje, daarin heb ik een leuk vijvertje aangelegd... en leuke plantjes ingezet. En de buren, die hebben een paar bomen in hun tuin gezet. Nou, dat lijkt me aangenaam voor het groen en voor de schaduw als het zomer wordt. Ja, tuurlijk, maar niet als mijn tuintje een doka wordt. Een doka, hoe bedoel je dat? Een donkere kamer voor oh. uh, foto's te ontwikkelen. Ja, ik begrijp het. Wordt de tuin zo donker door die bomen? Die tuin wordt zo donker die tuin wordt zo donker door die bomen dat, eh... Uh, nou, ja, ik krijg geen leuke plantjes meer, want die gaan allemaal dood. Ja, en kun je dan niet uh, daarover in gesprek met je buren? Nee, dat gaat niet. De ja, buren willen niet uh, ja. dat nee. ik, uh, hoe heet dat, daar iets mee te maken heb. Nee, maar ja, het is wel vervelend op deze manier natuurlijk. Ja, nou, dat is niet leuk, maar goed. Maar hoe ga je er dan mee op? Is het ja, gewoon een kwestie van, van accepteren? Indien daar de mogelijkheid is. Maar je gaat verhuizen zelfs. Huh? Zeg je nou dat je gaat verhuizen vanwege die bomen bij de buren? Ja, ik word er achterlijk van. Ik zit hier nu al twaalf jaar. Ja. En twaalf jaar is er niet te communiceren. En ik zit met uh, een tuin met schaduw, al mijn planten gaan dood. Ik heb al denk ik honderd toffe planten daar gehad. Maar doordat er een boom, al die bomen daar staan, heb ik natuurlijk ook heel veel schaduw. Ja. En door de schaduw krijg je ook weer uh, natte grond, waardoor er een weelderige slakke shit gebeurt. Ja, een slakke shit in ja, de achtertuin. Ja, slakken. Dus ook de slakken die komen gezellig in de tuin. Het is net een snackbar daar, dus alles wordt weer, wat niet door de bomen dood gaat, doordat er schaduw is, dan wordt het wel weer opgevreten door de slakken. Ik heb wel een heel unieke flora en fauna in je achtertuin op ja, die manier. Ja, ik heb het helemaal naar mijn zin. Nou, ik heb wel heel veel vogels, helemaal geweldig. Oké, okay, dat is dan weer het voordeel van zo'n schaduwrijke tuin. Maar je zegt toch van ik ga een ander huis zoeken, want ik ben nu zat. Want wat, welke droom heb je over wat voor soort tuin? Want we hebben het over natuur. Ik bedoel, je gaat verhuizen vanwege die donkere, tussenraduurijke tuin. Ja, wat, wat en is je nu? Droom? Nee, nee, nee, nee, nee, want ik ben nog helemaal niet uitgeklaagd. Oh, nee, maar niet kwalijk. Ik ga nog even lekker door met het klagen dan. Ja. <laughs> Sinds vorig jaar is er ook een of ander konijn... en die schreet al mijn planten weer op. Dat ook nog. Dat ook Oh, de natuur heeft het niet goed met je voor, Sylvie. En ik ben zo van de natuur. Ja, ja, maar ik zou niet lang van de natuur meer zijn als ik jou zo hoor. En wat voor soort konijn, een of ander konijn? Is dat een monstrueus konijn dat je nog nooit hebt gezien? Of? Nou, ik weet niet of het een verwilde tamkonijn is... of dat het een uh, echt een wild konijntje is. Maar je ziet dat konijn dan ook? Het is een, een bruin konijn. En, en ga je dan dat konijn wegjagen, opdat hij ja, niet aan je planten eet? Ja, als ik eet? hem zie, dan ga ik hem wegjagen en zeg ik... Oh ja, en dan, ja, dan zou ik ook wel zeggen. Etter, echt door een vierkante. God, ik schaam me dood. Door tien vierkante centimeters ja. springt hij dan naar de andere tuin. En dan gaat hij daar de, de planten kaal vreten. Nee, Want daar zijn geen planten. Is dat bij de buren? Dan waar dat hij naartoe springt of niet? Oh, dus misschien... dat buren had... die bomen, weet je nog? Ja, dat weet ik. Misschien dat hij iets aan de takken kan gaan knagen of aan de dat wortel. Het het of... niet. Ik geef het gewoon helemaal een suggestie. Het zit je niet mee met de natuur, Sylvie. Nou, ik hoop dat of je buren de bomen kappen en dat je alsnog zon krijgt... Dat niet doen. Nou, dan hoop ik dat je gauw uh, kan verhuizen en een mooie tuin kan vinden. Ja, ga je som... me meehelpen? N nee, ik heb geen goede vingers, Sylvie. Het spijt me. Ik vind het mooi om naar te kijken, maar ik ga niet in de, in de aarde vroeten. Dat ligt niet zo in mijn aard. Ik wens oh. je wel een, een, een, een mooie toekomst in een mooie tuin zonder wilde konijnen ook dan. <lacht> Goeiedag dag nog, Sylvie. Tot ziens. Dag, dag. Hai. Ja, leuk. In de muziek blijkt uh, vannacht hier in de Casa Luna hoe je de natuur op verschillende manieren kunt benaderen en beleven. Dit is de beleving van Theo Nijland. We lopen in het open veld, jij vindt het hier zo prachtig. Jij voelt je weer 18, ik voel me 88. Je zegt dat je niet wist dat stil zo stil kon zijn. Terwijl ik het alleen maar hoor kruisen, kreunen, gillen van de pijn. Een kruisspin zaagt een strontvlieg uit, een vliegend hert, een boomluis. Een lieve heersbeest kraakt tussen de kaken van een holmuis. Het knarst onder mijn zolen, als ik hier loop te lopen. Het krijst, het giert van pijn, onder lijve schedels barst de verdovend open. We lopen in de buitenlucht, mijn hand ligt in jouw zij. Jij haalt heel diep adem, ik stik zo wat, maar jij geniet toch zo van de natuur. Zal ik je eens iets geks vertellen? Ik denk in die rot natuur alleen nog maar aan seks, dat alles het met elkaar doet. Dat achter elke graspriet verschrikkelijk geneukt wordt Jij ziet of hoort het niet Het paren van de boomkevers Dat pompende geluid Het popt het zot erin de ruit Erin de ruit Erin de ruit erin, erin en er weer uit Jouw hoofd tegen mijn schouder Bij je de blad dat ik verplaats Voel ik me weer een paar jaar ouder Jij houdt zo van de bossen En ik, ik hou me groot Maar ik hoor in de bladeren Het ruisen van de dood Maden die zich smakkend een weg Naar buiten vreet. Gimmels, parasieten, de natuur heeft geen geweten. Het knagen en het knassen, het knisperen het bikken. De teken boven mijn hoofd die al zijn bek zit af te likken. En hij zacht zich vast en vreemd. Gad, het is heel mooi hier, maar zullen we eens op huis aan. Thuis, daar is het vredig. Ik lever op de tast. Alleen het vage, monotone zoomen... Van de koelkast. hoor ik nou een houtwoon? Waar komt die vandaan? Ach ja, straks knaagt die aan mijn kist. Ben ik daar van staan? De natuurbeleving van Theo. Nijland. Voor het seizoen trouwens gaat Theo Nederland het theater in met een nieuwe voorstelling en die heet In andere Handen. Ja, het gaat vannacht over de natuur inderdaad hier in uh, casa Luna. Ik ben benieuwd naar uw confrontaties met de natuur. Of dat nou met, met slakken en konijnen is. Of uh, met, met de stilte in een uh, natuurpark in Amerika. Ik ben benieuwd naar uw confrontaties met de natuur. U kunt bellen naar 0800-1121, 0800-1121 mailen. Dat kan naar casaluna.ncv.nl en twitteren. Dat kan natuurlijk ook. En dat kan dan met de hashtag casa Luna. Aan de telefoon Carla. Dag Carla, goeienacht. Hoi, welkom. Ik kom weer eventjes niet slapen. Ja. En dan denk ik, de radio weer aan. Met het oog, morgen is weg. En toen hoorde ik jouw stem. Ik denk, hmm. En dan gaat het over de natuur. Want ja. ik kom net terug uit, uh, uit Beieren. Uit Beieren? Ik heb een fantastische vakantie gehad. Heel veel wandelingen gemaakt. Mooi. En uh, dus daar geniet ik van. Maar ik vind zelf dat economie... En um, hoe heet die meneer ook al, die is bij zit? Uh, Mijn gast van, uh, van vannacht bedoel je? Ja, die... Jozef ja. Keularts. Ja, die, die, die is hartstikke goed. En hij kan tenminste nog een beetje betekenen. Ja. Uh, want de mens en de natuur, dat gaat niet altijd samen als je de economie erbij haalt. Nee? Nee? En, want dan gaat het weer over wegen die aangelegd moeten worden. En dan gaat er weer ten koste van... Uh, de natuur. Maar wat en... moet al zwaarder wegen, vind jij, Carla? De natuur of de economie? Uh, dat moet eigenlijk wel samengaan, maar als je dan... Ja, de natuur, er wordt zoveel kapot gemaakt in de natuur. En dan moet het bewustzijn dus een beetje beter doorspelen. Ik heb trouwens even een hele mooie spreuk. Zal ik die even zeggen? Nou ja, als je die bij de hand hebt. Ja, die is van Socrates. Oh, en... Oh, we, we, we komen op niveau uh, aan de praat, Carla. Ja, maar ik, ik ben zelf ook dol op filosofie. Oh, dat ook, ja. Ja. En daar er staat erbij, niet aan leven, maar aan goed leven moeten we het grootste belang hechten. Die is dus van Socrates. Uh -huh, uh -huh. En die is van de filosoof, die heeft een mooi boek geschreven, Frederik Lenoir. Uh -huh, uh -huh. En dat heet Socrates, Jezus, Boeddha, drie leermeesters. Oké, okay, maar, maar even die spreuk van Socrates. Hoe uh, interpreteer jij die als het gaat om, om de verhouding tussen natuur en mens? Ja. En daar horen de dieren ook bij. Mm -hmm. En als je het verhaal van Socrates leeft, leest, hoe die dus geleefd is... dat geldt trouwens ook voor Jezus en Boeddha... als je begrijpt wat zij bedoeld hebben... want het is momenteel helemaal wel een rotsoortje in de wereld... Mm -hmm. uh, nou, dan ga je een beetje begrijpen ook hoe je gelukkig kunt worden. En hoe je ook uh, die... Tegengestelde belangen van, van natuur en economie, bijvoorbeeld, met elkaar in, in evenwicht ja. kunt, kunt brengen. En dan ga je ook beseffen dat dat samen moet kunnen gaan, maar als je de bewustwording er niet bij hebt, nou dan blijft het een rotzootje. Dat de... niet iedereen. Ik noem het wel eens, gemakshalve zit in hetzelfde klatsje. Nee, nee, dus jij zegt eigenlijk, uh, uh, lees ook bijvoorbeeld zo'n boek. Uh, ja. uh, kijk hoe uh, Socrates, Jezus, Boeddha, ja. uh, uh, kijken naar, naar dit soort thema's. Ja. En daar kun je van leren. En als je dan begrijpt wat ze bedoeld, bedoeld hebben, wat religie, maar kan ook heel veel kapot kapotmaken, Mhm. Mm maar als je begrijpt wat ze bedoelen, dan kan je zelf ook uh, uh, weer verder uh, nadenken. Ja. En je eigen conclusies trekken wat dat betreft. Ja, en als je begrijpt wat ze bedoeld hebben... want Klaas Drufstein had een keer een hele mooie uitzending over gelukkig zijn. Mm -hmm. Dat geldt niet alleen voor jezelf, maar ook voor alles wat er in leeft. Dus ook voor de dieren. Nou, dat is heel helder, Carla. Hoe heet in het boek tenslotte? Want ik ben wel benieuwd geworden het nu. Het is van Frederic Lenoir, ja? Socrates, Jezus, Boeddha, drie leermeesters. Nou, dankjewel voor de tip, Carla. En, uh, nou, en, ik... en wil jij iets van mij doen? hakt uh, oh. er vanaf wat? Ja, heel veel groetjes geven naar Jurgen. Ja, dat zal ik zeker ja? doen, aan Jurgen van den Berg. Natuurlijk, die okay. zie ik elke dag. Ik doe hem de groeten. Hartstikke fijn. doeg. Carla, dankjewel voor het bellen. En doeg. tot een andere keer. Dag. Dan een mailtje van uh, Ellie Theeuwen. Ellie die schrijft uh, bij die parkieten, of hoe heten die dieren in Rotterdam en Amsterdam... ja, die dieren die zijn uh, ooit door ons losgelaten. Dus ik zou zeggen, plant gewoon in die parken een paar kersenbomen... of andere bomen waar zij van houden. En uh, ja, dan eten ze daar uh, van die bomen en dan hebben ze daar hun habitat. En geuren ze dat dan ook, want zij moeten ook overleven door onze stommiteit... om hen los te laten in de Randstad bijvoorbeeld. Ze schrijft verder, in Frankrijk heb je bermen waar notobomen en tamme je stanjebomen groeien. En die zijn daar geplant voor iedereen, voor alle mensen. Dus gun die parkieten hun eigen fruitbomen... ...en plant die dan als gemeente... ...en geef hen daarmee hun eigen beschermde habitat. Volg dit gewoon op, gemeente Amsterdam of Rotterdam... ...en de vogels blijven een beetje in het park... ...zonder dat dit overlast uh, gaat geven in de rest van de omgeving. Schrijft Ellie Thewen, dankjewel Ellie, voor je mail. Pam, heb ik aan de lijn. Goeienacht. Ja, goeienacht. Pam, hoeveel natuur kan jij aan? Uh, heel veel. En wat is, wat is een confrontatie met de natuur die indruk op je gemaakt heeft? Uh, nou, ik hou ontzettend van vogels. Mm -hmm. En ik woon in Den Haag, in een ontzettend groene wijk. Ja. En toevallig ook nog naast het consultaat van Libia. Oh. En daar zitten op het dak al jaren, Nou, zolang je hier woont, er zit gewoon in een meeuwennest. Ja. En dat geeft ontzettend veel overlast. Zoals bijvoorbeeld? Uh, nou ja, de hele nacht had gekrijs. Mm -hmm. uh, meeuwen stond op mijn ramen, mijn was, mijn balkon. Uh. En omdat het. dat niemand daar op het terrein van de ambassade kan komen en iets aan dat nest kon doen. Blijf dat maar zo. Ja, ja, ja. En heb jij geprotesteerd bij je buren? Want ze zijn er ook je buren, hè? Ja, die geven geen gehoor. Dus niemand kan er wat aan doen? Maar daar zullen ja. ze zelf er ook last van hebben, neem ik aan, dan van dat meeuwenest? Wel niet. Nou ja, ze poepen toch ook op het gebied van Libië, zou maar zeggen, daar in Den Haag. Ja, maar dat is gewoon totaal verwaarloosd. Want, want is het niet meer in gebruik, dat gebouw? Jawel. Alleen uh, het wordt niet zo goed bijgehouden. Ze doen er niks aan. Nee, ze hebben ook wel wat andere zorgen natuurlijk in Libië op dit moment. Maar oh. toch. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat, dat, dat je daar zo langzamerhand uh, echt, echt uh, uh, helemaal klaar mee bent met die meeuwen. Maar wat heb je als actie ondernomen om, om dat tegen te gaan? Ben je met buren gaan praten? Andere ja, buren bijvoorbeeld? Ja, ja. ja, en de buurtcommissie. En, maar en er zijn ook wel wat acties ondernomen. Ja. Maar op dat terrein kunnen ze niet komen. Nee, nee. Maar je kan ook zeggen, ja, die meeuwen hebben ook een plek nodig. Ja. Ja, snap ik ook. Ja. En ze worden steeds meer naar de stad verdrongen. Mm -hmm. En ja, in de stad proberen ze er ook van alles aan te doen... om dat te voorkomen door vuilniszakken... Uh, niet buiten te laten staan en ondergrondse uh, vuilniscontainers te plaatsen. Maar ja, die beesten blijven daar gewoon. Ja, ja, dus de stad doet wel zijn best op zich. Alleen uh, de Libisch, uh, het Libisch consulaat was het, hè, zei je. Ja. ja. Het Libisch consulaat uh, uh, doet weinig aan de bestrijding van de meeuwen en jij zit daarmee. Ja, ik wens je sterkte. Ja. Vervelend, Pam. Ja. En het raam uh, blijven, blijven zeemen op zijn tijd. <laughs> is het er niet op, vrees ik. Nee, maar het regent er wel weer af ook hoor, op een gegeven oh, gelukkig. moment. Oh, gelukkig. Nou, sterkte erbij. Oké. Okay. Dag Pam, dag. Doei. Rob, goedenacht. Goedenacht. Dag Rob, hoeveel natuur kan jij aan? Welke confrontatie met de natuur is jou uh, bijgebleven? Al heel veel. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, mijn verhaal dat, dat klinkt een beetje... Als het, uh, het verhaal van de, jullie eerste bellen. Ja. En uh, daarom vraag ik me af, uh, uh, even in, in, um, uh, in herinnering brengend, uh, jouw gesprek met jouw eerste bezoeker. Ja, met mijn gast, uh, ja. Met jouw gast. Van, laten we in Nederland dus eens een keer definiëren wat we onder natuur verstaan. Mhm. Mm dan um, iemand vindt zijn tuintje natuur, iemand vindt de oudersvadersplassen uh, uh, natuur, iemand wil uh, natuur, uh, de gebieden allemaal uh, verbinden en dat vinden we dan natuur. Ja. Yeah. Uh, maar veel uh, last van reeën of uh, edelzwijnen en wolven willen we niet hebben. Nee. Dus. Laten we daar eerst eens een keer een uitspraak een, een, een, een, een over doen. Maar ja, misschien is dat ook wel het mooie van de natuur... dat iedereen die natuur op zijn eigen manier uh, ervaart. Als je midden in de stad woont, dan vind je je tuintje natuurlijk het summum van natuur. En woon jij uh, ergens uh, diep in het bos, dan, uh, dan uh, heb je problemen met everzwijnen. Want wat zou je ermee opschieten als je natuur heel duidelijk zou definiëren... als het uh, zou gaan om natuur in Nederland, uh, Rob? Ja, nou, omdat ik uh, een beetje genoeg krijgen van de discussies, bijvoorbeeld over de Oostvadersplassen. Uh, we zetten daar een hek van, ik, ik, ik weet niet even waar het is, 20-30 kilometer. En dan, dan zetten we daar een hek omheen en zeggen van, dit is natuur. Dat wordt bestempeld als natuur. Ja. Maar de beesten mogen niet doodgaan. Nou ja, in het oorspronkelijke plan moesten die beesten zichzelf zi zien te redden... maar daar kwam natuurlijk heel veel kritiek ja. op. Ja, en dan hebben we in, in, een paar jaar geleden hadden we daar alweer... Uh, een, een, een, een, een discussie over van uh, uh, na, verschillende natuurorganisaties. Er kwamen te, te veel ganzen en de ene wilde de, de eieren gewoon wiebelen, geloof ik. En de andere wilde dat we niet. En, en denk ik denk van: beide laat het naar natuur en bemoei er niet mee of doen we dat. Ja, en waar zou jij voor kiezen? Het maakt me verder niet uit. Als nee, maar keuze als jou, gemaakt wordt. nee, maar als ik jou nou vraag, ik bedoel, uh, uh, welke keuze zou jij maken? Nederland is te klein en Nederland, het Nederlandse volk wil het niet om hier natuur te hebben. Dus je moet natuur beheren? Dan moet je het beheren. Ja, ja. En als ik het gesprek wat persoonlijker maak, Rob, wanneer ben jij een keer echt geconfronteerd met de natuur? Nou, uh, waar de eerste bellen uh, overgaan, dat gebied ken ik ook. Daar in Amerika? En, en in Noord-Canada, Alaska, uh, en, en daar heb je uh, uh, ja, gewoon gebieden uh, waar je uh, nou, nog redelijk ongerepte natuur hebt. Mm -hmm. En dan heb je ook echt natuur. Ja, daar staan er beren opeens achter je en dan uh, denk je van wow. En hoe is dat dan als er een beer opeens achter je staat, dat heb ik nog nooit meegemaakt, wat, wat, wat gebeurt er dan met je? Uh, een beetje voorzichtig zijn. Ja, een beetje voorzichtig zijn. En dat ben je geweest? Uh, nou, ik, ik spreek nog met je. Dus, uh... Ja, ja kennelijk uh, hadden we andere plannen. <laughs> maar ja. ben jij ook iemand net zoals Jake die zegt van ik hou van de eenzaamheid... en dus hou ik van die enorme uh, uitgestrekte uh, uh, natuurgebieden? Ja. Zit je Nederland niet goed erop? Eh... Uh... Ja, maar je, je houdt ook van verschillende dingen. Dat is, uh, je houdt van die eenzaamheid, je houdt van die uitgestrekte natuurgebieden. Uh, en je uh, leert dat uh, te waarderen. Mm -hmm. Aan de andere kant, een gezellige lunch in de stad vind ik ook een prima. Ja, dus je houdt eigenlijk van zowel natuur als cultuur wat dat betreft. Ja. ja. En wat betreft het beheer in Nederland, zeg je laat Nederland die natuur beheren. Want we zijn te klein om echt uh, uh, te werken aan het ja, Maar natuurlijke dat is een bieden. persoonlijke mening. Ja, wat ik in hem, eerste instantie wat... zeg is van laat Nederlanders eens een keer een keuze maken. Ja, ja. Dat pleidooi is gehoord erop. Dankjewel. Okay. En een goede nacht nog. Hey, goede uitzending. Dag. Hey. dag. Ja, hoe kun je natuur benaderen en beleven? Frederik Spicht uh, schreef een aantal jaren geleden voor een ncv project en God schiep de radio een liedje dat heet Sui Voluntatis. Uh, in dat liedje uh, roept ze God als het ware ter verantwoording. Want ze wil weten waar God staat, nu alles kapot gaat. Verontrusten, Frederik Spicht. Kiezen en winnen, alle kleuren die je kunt verzinnen. Goed was volontheid is. Maar nu alles kapot gaat, wil ik graag weten waar God staat. Frederik Spicht begeleidt het metropoolorkest en dit jaar het ncrv project en God schip de radio. Sui voluntates naar zijn wil. Op 8 en 9 juli trouwens staat Frederik Spicht samen met Loes Luca in het Openluchttheater in Bloemendaal dan ook met een groot orkest in dit geval een Holland Symfonia en dan brengen ze samen het programma Variété Symphonique. Het gaat over de natuur vannacht in casa Luna en dan met name over hoeveel natuur u kunt hebben. Over uw confrontaties met de natuur. Want is dat nou eigenlijk wel leuk als je een wild zwijn in je tuin aantreft? En wil ik eigenlijk wel straks door de Achterhoekse bossen gaan wandelen... en dan, dan ineens tegen een wolf aanlopen? U kunt bellen. 0800-1121. 0800-1121. Mailen dat kan naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren dat kan ook met hashtag Casaluna. Helene, Leen, goeienacht. Goedenacht, Helco. Welke confrontatie met de natuur staat jou bij? <laughs> nou, dat is zo'n zeven, zo zeven jaar geleden. Toen hebben we een reis gemaakt langs wat wildparken in Zambia, Malawi en Tanzania. Mm -hmm. En het eerste link, uh, park was in, in Zambia, vrij kort als de aankomst. Luangwa Park, Wildlife Park. En we, we logeren daar gewoon in tentjes, die hadden we meegenomen. Ja. Niet privé, maar gewoon met, met een groep en, en een bus. Zo zijn we door die landen getrokken. En op het nacht werd ik wakker. En ik had het idee dat ik heel nodig uh, moest plassen. Maar dat, ik durfde niet, want er uh, liepen dus allemaal olifanten uh, ja. om onze tent. Nou, dat heeft heel lang geduurd. Ik ben ook die tent niet uit geweest. En je moest plassen? Ja, ja het was echt heel spannend aan alle kanten. En hoe heb je dat uiteindelijk opgelost? Nou, gewacht tot die beesten weg waren. En kon je het allemaal <laughs> tot ophouden het beest... tot die tijd? Ja, en de bewakers van het pan park, park die hadden dat ook door. Dus die zijn met grote lampen gaan schijnen. En op die manier <laughs> hebben ze die beesten <laughs> weg. Waren. En hebben ze jou op die manier de weg naar het toilet geboden? Ja, als het ja zeker. En toen het ochtends wakker was, wak uh, uh, licht was toen... Toen uh, konden we gewoon naar, naar het uh, naar toilet te gaan. En nou, toen liepen ze dus nog om het park heen. En dat, dat, ja, het was nog de droge tijd. De Luangwa River die was nog droog. En je zag ze dus echt in de verte. Zag je ze nog uh, in een hele groep uh, langs door die rivier. Of die droge rivier wegtrekken. Maar ze zijn dus ook nog om de gebouwtjes van ...van het park waar we te waren gelopen. Ze ja. dus we zijn echt, we hebben daar de hele nacht hebben ze daar rondgeschouwd. Maar wat dacht je uh, op die nacht Helene? Dacht nou, je niet van. Ik had ik maar een leuk Fiesta echt... hotel geboekt? Nou, ik, ik heb vaak toen daarna nog de keuze: je kon kiezen of je. Dan uh, in je tent wilde slapen, of dat je als er ergens een gelegenheid was, maar ook een hotelservice, zoals heb ik inderdaad heel vaak gekozen voor hotelservice. Ik kan me er iets bij voorstellen. De <laughs> ja, Natuur was... is mooi, maar uh, ja. uh, in dit geval zat de natuur in de, in de uh, gedaten van een aantal olifanten je wel een beetje in de weg. Hè? We He, dus ja, je hebt, dat is waar. Je kunt die olifanten niets, ver, niets verwijten. Nee. Ze hebben niet gevraagd dat jullie hier op bezoek zouden komen, maar desalniettemin niet Ik kan me nou, om, voorstellen... Om tent heen, dus een hele kleine tent, daar lig je in en dan <lacht> zie je door die lampen, die schijnen door die, door die bewakers, zie je dus die hele grote lichamen om je, om je tent heen lopen. Te je daar... hoort ze bijna niet, he? ze zijn dus heel Nee, zijn ze af. zo stil? Ja. Ja? heel bijzonder. Maar je ziet hun schaduw als het ware. Ja, je ziet de schaduw door de, door de tentdoek heen, door, door het licht en ja, we hebben heel veel olifanten gezien, ook veel leeuwen en zo, die mm -hmm. brulden ook diezelfde nacht, die hoorde je brullen van over de over, ja, vanuit de verte. Ik zou toch niet zo lekker slapen in dat tentje, ik weet het niet. Nou, ik heb inderdaad, dus als het even kon, voor gekozen om niet in die tent te slapen. Nee, maar, ik kan nou, me er, er iets bij voorstellen. Het was toch heel gedenkwaardig en het was ook een fantastische reis. Ja, nee, het is ook een fantastische reis. Zijn. En zo'n nacht is inderdaad heel gedenkwaardig. Ja. Maar wel een nacht van het type eens, maar nooit weer. Ja, dat, dat kun je wel zeggen, ja. Hele, mooi verhaal. Dank je wel daarvoor. Oké. Okay. Goeiedag Goedendag nog. nog. Dag, dag. dag. Manny, goeienacht. Ja, goeienacht, Helco. Ja, ik heb weer een heel ander verhaal. Ja, ik ben benieuwd. Ik uh, wilde graag even reageren op dat uh, liedje vooral van uh, Frederik Spicht. Ik bedoel, ik ja. vind haar heel goed. Maar uh, ja, ik vond dit wel een heel somber liedje hoor. Nou ja, het is een liedje waar, waarin ze haar zorgen verwoordt. Ja, ja, ja. Maar bedoel, uh, daar moet je niet in blijven hangen. Nee, dat ben ik met je eens. Want ik heb vanmiddag een heel positief verhaal gehoord op de radio. Oh, wat voor verhaal was dat dan? Nou, dat ging over de spoorbrug in Zwolle. Ja. Daar hebben ze een nieuwe spoorbrug. Uh, en uh, die oude moet afgebroken worden. Maar er uh, nestelen op dit moment zwaluwen in de spoorbrug. Ja. Dus het wordt uitgesteld uh, dat die afgebroken wordt. En dat dacht ik van, goh. He, zulke kleine vogeltjes. Die hebben de macht mm -hmm. om de af, afbreuk van de spoorbrug uh, tegen, te, tegen te gaan. En daar wou jij wel een beetje blij van, van ja, dat word feit. Ja, daar ben ik heel blij van. Ja. En, en er waren ook nog, was ook nog een beverburg uh, daar. En dan denk ik van, ja, kijk, de, de dieren laten zich toch niet eigenlijk allemaal uh, door ons verjagen. Nee, nee, maar wij kiezen dan in dit geval ook voor de dieren. Je zou kunnen ja. zeggen als overheid van... ja, sorry, die brug moet tegen de vlakte. En, nou ja, het spijt me dan voor die dieren. Maar in dit ja. geval kiezen wij voor de dieren. Dus dat is misschien ook nog wel een klein complimentje voor onszelf. Ja, ja natuurlijk. Ook, ook Omdat ze die wet uh, gemaakt hebben. Hè? Welke, welke wet bedoel je nu? Nou... Uh... Jullie hadden het net ook over korenwolven. Ja, en, uh, ja. ja, ja, die wet, ja, dat, ik, ik, ik weet de niet habitat. hoe wet heet. Maar ik weet wat je bedoelt, de habitat. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat beesten in hun eigen habitat moeten kunnen blijven leven. Ja, ja, ja. ja. ja. En, en uh, nou, dat denk ik hartstikke goed, hè, Dat dat, uh, nou ja, gelukkig had die spoorbrug uh, niet zoveel haast om afgebroken te worden. Dus uh, niemand liep hier uh, schade bij op ook. Dus, uh, nee, maar, maar je, jij werd vrolijk van dit dus verhaal. Maar ik vond dat uh, gewoon ja, heel mooi. En mag ik nog iets vertellen? Ja, ja. Ja? Over... Uh, ik, ik ben in Suriname geweest. Mm -hmm. Nou... Echt zo'n geweldig land qua ja? natuur. En, en ook nog hele stukken heel erg ongerept, hè? Ja, ja. Ben, waar, waar ben je geweest? In Suriname? In Paramaribo? Nou... In de omgeving? Of echt op, binnenland, uh, ben je ook het binnenland? het hele land door. O, oh, Ja. En, en welk stuk van Suriname heeft de meeste indruk op jou gemaakt? Nou, jouw, je jouw. Je jouw. jouw. natuur schoon? Jou jou? Ja, dat is helemaal echt uh, in de rimboe. Mm -hmm. En uh, nou, hoe primitief die mensen daar leven en dan denk ik, jongen, jongen, wat, wat zijn wij dan eigenlijk stumpers met al onze uh, ja. Uh, uh, Magnetron en koffiezetmachines. En, <laughs> en en. Nou, echt. Uh, ja als ik, als ik alleen geweest was, was ik daar gebleven. Echt waar? Ja. Je vond het zo mooi, de manier waarop ze daar uh, ja. leefden, dicht bij de natuur. Heerlijk. Ja. ja ik, ik ben in Drenthe geboren en ik heb de hele tijd in Rotterdam gewoond. En uh, ik woon nu weer in een, uh, ook in een dorp, mm -hmm. in Hoek. Maar ja... Ik, ik heb dat nog wel heel erg hoor, dat we verbonden zijn uh, met de natuur. En, en genieten van alle kleine bloemetjes en ja. vogeltjes en uh, alles. Ja, zoals je het ja. zo vertelt, klinkt dat inderdaad wel heel mooi. Maar tegelijkertijd, ik ben s morgens vroeg toch heel erg blij dat ik op een knopje druk... en dat ik vijf minuten daarna koffie heb. <lacht> ja, daar kan ik me beter eerlijk in zijn. Sterker nog, ik word een beetje humeurig als het kapot is, het koffiezetapparaat. Ja. Ben ja, raak. dat is waar. Dat is waar. Maar, maar zou je dat echt kunnen missen allemaal? Ja, wel. Ja, hoor. Ja. ja. Nou, dat is mooi dat je dat kunt zeggen. Ja, ik, ik, ik, ik zou de beste wel willen weer helemaal terugrijden. Natuurlijk. Ja. Nou, je ja. voelt je daar veel gelukkiger, hè? Ja, maar je was natuurlijk ook op reizen, op vakantie. Ik bedoel, dat moet je ook altijd bedenken hè, als ja, je op reis bent. Ja, dat is wel zo. Het is wel een beetje vertekend. Ja, het maar... is vertekend, maar je, je voelde je erg aangesproken... door de manier waarop die mensen daar in dat gebied jouw jou, uh, leefden. Ja. Tja, Heerlijk. mooi. Heerlijk. Nou, wie weet, Manny, kom je er ooit nog eens terug te in dat gebied? Oh, ik ga zeker terug als ik de kans krijg. Kijk. Okay. Ja, en bedankt betekent. voor je positieve verhaal ja. ook. Over de Zwaluwen waren het, hè? Zwaluwen, ja. ja Zwaluwen die ze... nestelden in de spoorbrug van Zwolle, de oude ja. spoorbrug. Mooi verhaal. Als ze uitgevlogen zijn, dan gaan ze pas de brug afbreken. Nou, je zou haast hopen dat ze nog lekker een tijdje daar blijven. <laughs> wat mij betreft mag het. Manny, dankjewel. Graag gedaan. Daag, Dag, goeienacht. Vincent, goeienacht. Goeienacht. Goeien Vincent, Dag. wat is jouw confrontatie met de natuur geweest... die de meeste indruk op je gemaakt heeft? Zal ik zeggen, ik ben gewoon een stadmens, ja. uh, Amsterdam. En de natuur is het gebied waarbij één diersoort ontbreekt, en dat is de mens. En die <laughs> gaat dan niet naar de andere kant van de wereld vliegen om dat te ontdekken. Maar dat is gewoon in Zuid-Frankrijk, de Provence. Ja. De Alp oud provence dus een beetje hoger. Droog gebied, uh, niet geschikt voor landbouw, niet geschikt voor de industrie, dus dat is helemaal niks. Oud gebergte, dus het is. Uh, glooiend, heuvelachtig. En dat betekent dat je dus daar uh, ja, 10, 20, uh, 30 kilometer kunt lopen... zonder dat je iets tegenkomt, geen hek, niks, geen vuilnisbak, helemaal niks. Echte natuur. En dat is voor mij natuur. En kun je, kun je daar, want je bent een stadsmens, zeg je, ja? ik, ik ga zelf, ik, ik ben ook een stadsmens, ik ga graag de, de natuur in... maar ik ben er ook altijd erg blij. als Ik een terrasje, zie ergens aan de, nee, aan de overkant nee, van de, nee, de heuveltop. Dat, dat, dat komt aan het eind van de dag. Oh ja, maar niet, niet halverwege de wandeling. Precies. En op dat moment dat je dus die totale stilte... die totale afwezigheid van uh, snelwegen op de achtergrond... Hè? want uh, als er een snelweg 10 of 20 kilometer is... in een stiltegebied kan je dat nog horen. Ja, ja. Uh, hoogspanningsmasten en dat soort dingen. Uh, nou, in Nederland die uh, gruwelijke windmolens... Die Torenhoog uitsteken boven het landschap. Dat het ontbreken. Kijk gewoon zitten. Gewoon naar een. En, en dat is het mooie van een oud, oud gebergte. Dus dat is niet zo, zo, zo geaccidenteerd. Nee, nee. Het is een beetje heuvelachtig. En je kijkt naar een landschap. Het enige wat je tegenkomt is misschien een geit. Hè? Van, van, van, van, van een herder met, met een kudde. Mm -hmm. En. en die natuur je die zoek jij op. Eeuw, je kijkt naar de eeuwen terug en ja, dat, dat is de totale mooi, stilte. Dat zei een van die jongens eerder ook al eh, in het programma. Ja. Die eenzaamheid en... maar dat is niet de eenzaamheid. Dat is op dat moment laat ik zeggen voor mij als stadsmens ja. dan, dat je zegt: Tering, dit, dit is natuur, weet je wel? Die stilte. Ik kijk naar. Ik kijk gewoon eeuwen terug. Ja, dat vind ik, nou, dat je dat, dat inderdaad heel mooi in verwoordt. Nee. Er is geen vierkante centimeter in Nederland waar niemand met zijn vingers aangezeten heeft. Dat is niet erg. Dat moeten we gewoon accepteren. En dan kun je natuurlijk wel een soort uh, groot artiest creëren in, in Oostvarensplassen, weet je wel. Met, ja. met, met al die toestanden maar dat is allemaal kunstmatig. Maar wat wij nu moeten doen in Nederland, is dat die landschapsarchitecten, die hebben we, die moeten op de trommel gaan slaan. Want ik ga vaak naar, van Amsterdam naar Den Haag. En dan kan ik dus kiezen tussen de A44, hè, dus de, die weg naar uh, via Wassenaar of de A4. Mm -hmm. Dan neem ik altijd de A44 via Wassenaar, Want ja. ik vind het landschap wat ik bekijk mooier. Nou, soms neem ik de A4. Als je haast hebt. Nee, dat maakt namelijk in... in, in, in nee... De A44 is sneller. Oh, oh, sorry. Ja, oh, dat moet ik natuurlijk niet hardop zeggen. Want we gaan. Ja, dan is hij de... straks niet meer sneller. Nee. Maar, uh, maar ik vind het gewoon prettiger. Maar. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik zit dus in ja, Ik wil nog even terug eigenlijk, want, want Vincent, ik vond jouw beeld zo mooi... van, van dat uh, gebergte daar in Frankrijk, waar je terugrekt in de eeuwen... versus je, je leven als stadsmens. Ja. Um, ik heb eigenlijk nog een beller, dus die wil ik zo nog even spreken. En ik wil ook nog een leuk liedje laten horen. Dus ik, ik wil even afronden. Uh, oh, mag ik even heel snel? Ja, heel snel dan. Heel snel. Dus we hebben hier in Amsterdam-Noord, daar wordt nu de tweede koentunnel aangelegd. Er zijn ja. heel veel bomen gekapt. En, en, en dat was een schitterend gebied, door het mooie coulisse effect het stelde niks voor, ja. maar die landschapsarchitecten die moeten echt aan de slag, want die kunnen langs die snel, snelwegen in Nederland geweldig veel goed uh, werk doen, ja. met heel weinig investering, en toch het gevoel geven van wauw. Wat een mooi gebied. Vincent, je pleidooi is helder. En ik wens je, als je weer een keer naar Frankrijk gaat... een enorme een goede reis die kant op. Dankjewel. Dag Vincent, dag. Dag Helco. Tine, goeienacht. Tine, ben je daar? Tine, ben je daar? Nee, ik krijg Tine niet aan de lijn. Maar ik stel wel voor dat we een mooie reis gaan maken over de snelweg. <laughs> Misschien richting Frankrijk, samen met rijke Boon. En dan kijken we wel goed links en rechts naar de natuur langs de snelweg. Buizert met prooi, de spreken, meden, de zwermen kiefieten. O, oh, langs de vangrail valt veel te genieten: la la la la la la la la da. Ik zie door mijn vooruit een toren valk zweven. Daar rent een muis, een muis voor zijn leven. De toren valt duikt en houdt hem in zijn poten. Ik heb zo genoten, la la la la la la la la la. Da. De ganzen die grazen, de ooie varen. daar staan we rimpels, twee ponies te paren. De boer op de bok en de ram neemt een ooi. oh, de natuur is te gras en te Ook en de ezeltjes trekken Koetje kijkt zielig Want zij krijgt KI Dat is geen natuur Dat noem ik industrie La la la la la la la la da De natuur langs de snelweg Je blijft er naar kijken Vooral naar die honderden huisdieren lijken De poes is tot moes En de kat is geplat op de vluchtstrook ligt altijd wel wat. La la la la la la la la da. Pak dus de auto en de rij 180 door de natuur heen. Het is er zo prachtig. En als u zich dood weten, dan is het fraaie. Nog naar het buitenland gaan. Een top naar Frankrijk, de Route de soleil. In Duitsland, de autobahn rees me voorbij. Als je mij in Spanje op de autostrada zwaait, u dan even, ik rijd. Rijke de natuur te snel snelweg. En als u rijke boom wil zien, dan moet u naar nou oerol op Terschelling... want daar staat ze van 17 tot en met 26 juni met een mobiele liedklaam. Ja, het is bijna twee uur. Eh, helaas krijgen we Tine niet meer te pakken. Ik begreep, ik begreep dat Tine in de sloot was gelopen vanochtend. Een wel heel letterlijke confrontatie met de natuur. Ik ja, heb dat eh, verhaal graag gehoord, maar we krijgen Tine niet te pakken. Excuus. Het is bijna twee uur. Uh, straks uh, ga ik uh, de luiken sluiten voor vannacht. En huisgenoot Lex Bomeijer opent ze dan morgen weer. En hij ontvangt dan Jos Kuilboer. Jos Kuilboer is uh, zorgvernieuwer, zoals dat heet... bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Lex. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Lex, met Helco. Jouw gast Jos Kuilboer is zorgvernieuwer bij een groot Utrecht ziekenhuis. Maar heeft hij nou zelf wel eens in het ziekenhuis gelegen als patiënt? Dat vroeg ik me af. En wat uh, moest dat toen volgens hem subiet veranderen? Of vernieuwen, zo hij wil. Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik wens jullie een goed gesprek samen. KZ zit erop voor vannacht. Fijn dat u bij ons was. Straks uh, klinkt de nacht anders. Dankzij Roel Koeners hier op Radio 1. Heel veel genoegen erbij. En wat ons betreft heel graag tot morgen. Goedenacht.